Warnik Sampersen met het NOS-journaal. Inwoners van Moskou hoeven morgen niet naar hun werk. Ook al zijn de Wagner-troepen naar hun basis teruggekeerd. Een woordvoerder van de burgemeester zegt dat de vrije dag gewoon blijft staan. Op een stuk snelweg in de regio Moskou gelden nog altijd veiligheidsmaatregelen. Het gaat om de weg tussen Moskou en Rostov, waar gisteren de opmars van de Wagner-troepen begon. Amerikaanse inlichtingendiensten wisten half juni al dat Wagner-leider Prigozhin een militaire actie voorbereidde tegen de Russische defensietop. Dat meldden Amerikaanse media. Belangrijke aanleiding was dat Rusland wilde dat alle eenheden een contract zouden tekenen bij het leger. Dat zou volgens de geheime diensten betekenen dat Prigozhin zijn macht over Wagner zou verliezen en tot actie zou overgaan. De Grieken gaan vandaag opnieuw naar de stembus voor de parlementsverkiezingen. De conservatieve partij van premier Mitsotakis lijkt af te stevenen op een overwinning. Hij hoopt dit keer een absolute meerderheid te behalen. Vorige maand in de eerste ronde haalde de partij van de premier 40% van de stemmen. Maar met de nieuwe kieswet, die de winnende partij een flink aantal bonuszetels toekent... hoopt Mitsotakis een meerderheid te kunnen vormen in het parlement. De tweede partij in Griekenland is het linkse Syriza. Het aantal openbare laadpunten voor elektrische auto's in Europa is flink toegenomen. Het waren er afgelopen jaar zo'n 475.000. Dat is 44% meer dan een jaar eerder. De toename is goed nieuws voor vakantiegangers, zegt de branchevereniging voor elektrische rijders. Vorig jaar bleek dat veel mensen voor de zomerperiode toch een benzineauto huurden... uit angst om met een lege accu te komen staan. De EU wil dat er over een paar jaar op elke 60 kilometer langs de snelweg een laadpunt beschikbaar is.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 De eerste man op de maan. En wereldsterren als Louis Davids, Lou Bendy, De Jantjes, Willy Alberti, Wim Zonneveld en Anneke Groenlo. Het nu al historische muziekprogramma Zandvoer en Zandvoer. Gewoon volplaten van Schelak en Vinyl draaien weer volle toeren. Het doet ons deugd. Dat deze geluidsdragers de tand des tijds moeten doorstaan. De klanken van Weleer. En met liefde bereid onontbeerlijk maar heerlijk geurend kopje koffie. Nostalgie en melancholie.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 Alsof dat album soms kon spreken, weet je nog wel, oudje, er was er ook in die matrozen pak bij, en die leek precies op een jeugdkiek van mij, weet je nog wel.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 Dat het nooit voorbij zou gaan De dorpsjucht klit wat bij elkaar In minirock en bietelhaar En joelt wat mee met bietmuziek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 vertellen dat haar papier en de na de laatste trein I'm yeah. yeah. And you just so all El bueno.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 gevangen in een doos met foto's. We houden het leven gevangen in een doos met foto's. Kijk en hier: hier staat hij te vissen.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 Voel ik me minder? Iedereen vrolijk en iedereen lacht. Eén keer per jaar dan voel ik mijn tranen. Want dan is het Vaderdag. En dan is het Vader.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 Het leven leek een happening, waar geen einde kwam. Papa is blijven hangen aan de sixties.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 Kun zijn met wat hij toen voor zich zag. yesterday all is trouble Semed so far away.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 In an arm and heart, and that Vandaag is het vader. Dag. Wakker maakt Vandaag is je grote dag Nog platen draait, dan zeurt hij. Die muziek maakt muziek. Je zegt niets terug, want hij haat kritiek. Hij werkt zo hard, je merkt dat hij zijn jeugd vergat. Hij krijgt een buik. Een buik. Een buik.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 Vader is, vader blijft, vader begrijpt hoe jij je voelt. Hij weet wat jij bedoelt, ook al zeg je geen woord. Die ook vader is en ook een heleboel leuke liedjes maakt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 Als was een met een engel, zolang het woord. Maar jij verscheen, scheen de zon met je mee. Geen tijd voor verdriet. Niet verder, gedanst op een zilveren tapijt. Als jou dicht bij mij de verloren tijd beweent, doel los verzonken. zo.